Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Vaker bij de kerk aan als ze in financiële problemen zitten. Vorig jaar vroegen 50.000 mensen om hulp bij een kerkelijke instantie. Dat is een kwart meer dan in 2012. Dat blijkt uit onderzoek van de hulporganisatie Kerk in Actie. Het zijn vooral werklozen en alleenstaande ouders... die zich melden bij kerkelijke organisaties. Volgens Kerk in Actie faalt de overheid bij de armoedehulp. Mensen moeten te veel formulieren invullen en te lang wachten op steun. De kerk gaf vorig jaar ruim 36 miljoen euro uit aan armoedebestrijding. De inlichtingendiensten krijgen wat het kabinet betreft meer bevoegdheden om internet en telefoonverkeer af te tappen. De ministerraad bespreekt vandaag een wetsvoorstel daarover. Nu mogen de AIVD en MIVD maar één tap per keer plaatsen. Met die nieuwe wet kunnen de diensten ook grotere hoeveelheden internetverkeer aftappen en doorzoeken op specifieke informatie. De inlichtingendiensten moeten daarvoor wel toestemming hebben van een toetsingscommissie. De maatregelen zijn bedoeld om terroristen makkelijker op te sporen. De brandweer in het Brabantse Bladel laat de waksfabriek die in brand staat gecontroleerd uitbranden. De blussen zal naar verwachting nog de hele dag duren. De brand in de fabriek brak kort voor middernacht uit. Omwonenden hoorden explosies en zagen een enorme vuurzee. Over de oorzaak van de brand in Bladel is nog niets bekend. Reddingswerkers hebben op een aantal eilanden in de buurt van de Oost-Siberische Zee... twintig mensen gered die daar waren gestrand omdat hun boot kapot was... Volgens lokale media waren het mammoetjagers... die op zoek waren naar fossiele slagtanden. De reddingsbrigade had al drie weken geleden een noodsignaal gekregen... maar kon er niet naartoe vanwege het slechte weer. De mammoetjagers zaten verspreid over drie eilanden. Door de extreme kou waren ze er slecht aan toe. En bovendien was het eten op. Dan is weer nog. Bewolkt en wat lichte regen of motregen. Later vanuit het noorden wat zon en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen verandert er weinig.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Watertoren. En dan hebben we het natuurlijk over de Watertoren Sport. Dit keer gepresenteerd luisteraars door uh, Henny Rugert en Ron Pirabon-Voller. We gaan snel naar de presentatoren toe. Ja, want uh, die zijn vandaag een beetje in een slechte bui. En dat ja. heeft allemaal te maken met het uh, programma waar we het vandaag over gaan hebben. Het programma Zandvoort, Fietsbadplaats van Nederland. En Hans Wolf, onze voorzitter, is hier. gaan we gaan er uitgebreid over praten. Gelukkig is Ron terug van vakantie. Ja, we zijn Je er hebt zo'n beetje de hele wereld gezien, hè? Nou ja, zo'n beetje wel. Maar deze keer was het uh, gewoon in Spanje, hoor. Dus niks bijzonders. Maar wel leuk Nee, heerlijk. Uiteraard. Hartstikke lekker. Oh, Oké. Okay. Ook Jos de Jong gaat straks nog aanschuiven. Dan gaan we het natuurlijk uh, over scheidsrechters. En uh, de scheidsrechter die gisteravond op televisie... een hele goede indruk maakte, Björn Kuipers. Daar gaan we het over hebben. Het wordt misschien wel een leuke uitzending... maar voorlopig zijn we Zagarijnen. <lacht>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 How close we are. Softly smile, I know she must be kind. Er nog wat Good Vibrations kunnen oppikken. Je zou toch verwachten dat het Henny een beetje zo opvrolijken, maar ja. waar we normaliter dit programma openen met een spraakwaterval van Henny, is hij nu doodstil. Ja, u hoort het. Ja, maar, maar, maar dit Ik zouden het de Sound of Silence horen van. Ja. Uh... <laughs> good Vibrations, de keuze. Nou, eigenlijk Brian Wilson hè, moet het zijn, hè, ja. de keuze van onze gast Hans Wolf. Waarom eigenlijk? Uh, het is de ene laatste keer dat ik heb gehuild. En, uh, het is Jij weet er ook veel van, maar laat ik mijn beeld geven. Ja. Uh, in de jaren, ik meen 70, hadden Mooi, wij. Mooi jongen. Uh, ik leg je neer. Luister mee. De jaren <laughs> 70 hadden wij de um, Pet Sound, de <coughs> uh, Beach Boys, en we hadden ook um, Sergeant Peppers, Lonely Heart Club Band. Ja. En, uh, dat was een totaal nieuwe manier van muziek en een totaal nieuwe manier van kijken naar en luisteren naar muziek. Ja. Sergeant Peppers heeft het gered met hun uh, stijl en uh, Brian Wilson een genie. Ik het met zijn pet het niet. Alleen omdat zijn broers en zijn andere compagnons in de Beach Boys het allemaal niet zagen zitten. De fantastische nummers zijn, zijn geschreven door hem. Uh, Good Vibration is daar een van. Maar goed, 10, 20, 30, 40 jaar later. De man totaal aan de grond. Uh, weet ik wat, kapot. Uh, mentaal, et cetera. Wordt uit de, uit de sloot gehaald door iemand. Een mooie blonde vrouw. En dan begint het te komen. Hij kan alsnog, hoewel het een wrak is... zijn project proberen te, te realiseren. Uh -huh. Waar zitten nou die tranen? Op een gegeven moment, het is Goffend Garden. Ik geloof 1998. De Roxy in Londen. En dan kan eindelijk Brian Wilson laten zien... wat nou de bedoeling was in de jaren 60, 70... met zijn sound. En waar mijn tranen zaten... dat was als hij, hij, hij begon te zingen met een fantastische oeuvre... en natuurlijk, die stem is niet meer wat het was... En wie zat er in de zaal? Paul McCartney. Ja, precies. En ja. toen schoot het bij mij even vol. En ja. ik heb zo'n begrip en waardering voor harde werkers en doorzetters. En dit is er één. Ja, ik heb, hem, ik heb hem in die tijd waar jij het nu over hebt, heb ik hem ontmoet. Want uh, ik schreef in die tijd voor de Telegraaf voor, uh, over popmuziek. En dat was inderdaad uniek. Hij was weer opgelapt hè, met, de doek, met een doek met behoorlijke vinkjes uh, ervoor en erachter. En hij uh, deed een, een tour en tegelijkertijd ook promotie, wat natuurlijk uniek was. Want ja, die man te spreken krijgen, dat, dat bestond bijna niet. Dus uh, ik toog naar het SAS-hotel in, uh, in Hartje Amsterdam en uh, werd een kamer binnengeleid en daar zat hij hoor. Hm. En wij hebben een uh, half uur gepraat. En uh, ja, praten, het, het was best wel lastig, want hij wordt snel afgedaan als knettergek natuurlijk. Maar het is, zoals jij zegt, een genie en... Ja, dat communiceert niet heel eenvoudig. Hij is in de war, hij is he, soms van de wereld. En... Maar het was een geweldig gesprek en, en uh, ik heb dat opgetekend toen. En uh, ja, dat was voor mij ook een zeer bijzondere ervaring. Ja. Dus wat dat betreft, heel erg mooi. Henny, ben je alweer een beetje aan het praten toe? Mm, ik kan wel praten, maar ik ben nog steeds chagrijnig. En ik niet alleen, denk ik. Uh, onze man, onze wielrenman, André Jansen, in het verre Veendam. Die samen met Dick Heuvelman uh, initiator was om uh, ons het idee te geven... ...jongens, ga Zandvoort weer uh, op de wielerkaart zetten. En dat lijkt allemaal mislukt, André. Vervelend, hè? Nee, hoor. Dat er een uh, heel klein, zielig ambtenaartje in zo'n gemeente een briefje schrijft... ...waarin ze het concept van het lange marketing-idee van de gemeente... ...en de passende bij het beleid, ons dorp komt er ook nog bij... Dan denk ik, oh godstakker. Die mensen die werken in zo'n gemeente... en die, dan heb ik altijd het idee dat ze van die luiken bij hun ramen hebben... maar die zijn altijd dicht. En als er iemand zo'n luik van twee millimeter openzet... dan zeggen ze, nee, het moet dicht. Want wij zitten in ons hokje, in onze gemeente. Inmiddels hebben we een wereld die is zo groot als het plankje in je zak. Je kunt de hele wereld zien en met de hele wereld praten... Uh, de marketing vindt continu plaats in je eigen zak. Hè? Men vraagt van, uh, uh, heeft u belangstelling voor dit of heeft u belangstelling voor dat... ...en vervolgens krijg je via de zoekmachines van Google automatisch allerlei berichten... ...die in die richting wijzen en die je een keus geven. Nou, die keus heeft uh, de hele wereld ook voor bijvoorbeeld een vorm van entertainment... ...en dat is het kijken naar sport... Het kijken naar sport vindt niet meer plaats langs de kant met een paraplu. Het kijken naar sport vindt merendeels wereldwijd plaats... Uh, ...op een plankje of op de televisie of op je computer. Uh, iedereen heeft zo'n middel, uh, of meerdere van deze middelen... ...om hun eigen entertainment te kiezen. Inmiddels blijkt dus dat de hele wereld fietsgek is geworden. Het vroegere golf is inmiddels fietsen geworden. Nou, en wat men in Zandvoort mist... ...en uh, doordat die luikjes altijd dicht zijn bij zo'n gemeentehuis... ...ziet men niet dat de hele wereld op een bepaald moment... met livestream natuurlijk en goed opgenomen allemaal... prachtige sport kan zien in een prachtige omgeving. Want hoe mooi is Zandvoort niet in de duinen... het prachtige strand en het gezellige dorp, laten we eerlijk zijn. Hebben wij, hebben wij een fout gemaakt, André, door te enthousiast te reageren... en dat, dat parcours te rijden vanuit Amsterdam, Olympisch Stadion... wat al een feest is naar Haarlem, waar we tussensprints hebben... dan over het kopje van Bloemendaal en dan over die zeeweg... en dan te bedenken dat 4,5 uur in 41 landen... dit Zandvoort wordt uitgezonden over de hele wereld. Nou, in 41 landen. Ik denk zelfs in 220 landen, hoor. Nou, nou ja. Want er is geen land uit, uitgezonderd van het internet... ...en men kiest, de mensen kiezen als je gewoon een livestream maakt... ...van wat, wat onze fantastische bar van Marco aan het strand doet... ...die hebben dus gewoon een webcam op het strand staan... ...en je kunt op ieder moment dat je dat wilt, zelfs in het verre verre Veendam kun je zien... ...hoe de zonsondergang is op het prachtige Zandvoortse strand. Ik krijg daar altijd een heel klein traantje van. Ik heb mijn jeugd daar doorgebracht... Uh, Zandvoort is fantastisch om te bezoeken. Zandvoort is Zandvoort. Punt. Nou, als je dan de hele wereld mag tonen... wat al een zeer succesvolle toeristische stad is... Amsterdam natuurlijk... dat, er, dat Amsterdam zijn eigen strand heeft. Het is gewoon... Uh, als, je, als je met mijn familie is deze zomer in Rome geweest... Dan ga je dus tweeënhalf uur rijden en dan kom je aan het strand vanaf Rome. Dat doet iedereen. Heel Rome is leeg in het weekend. Ze zitten allemaal aan het strand. Tweeënhalf uur. Nou, Zandvoort ligt op een half uur van Amsterdam... En iedereen kan daar naartoe en het is genieten, uh, het, het zijn naar zand. Als, als men dat niet beseft dat je deze mededeling opnieuw aan een nieuwe wereld, nieuwe generaties zijn opgegroeid, kunt doen middels het gebruik van een opname van drones, helikopters, uh, van de hele omgeving inclusief dan een kleine blik op de bollevelden in de omgeving. Potverdikkie, wat is dat voor een kans, zeg. Dat is geweldig. En dan ook nog beginnen met Olympiastour... waar de beloften van de prachtige wielersport... de toppers van de wereld, hè. Afgelopen Olympiastour was de, de huidige wereldkampioen der beloften. Eh, zat, die stond gewoon aan de start. Daar stond ik ook nog naast, met mijn drie vingers in de lucht. Het, eh, er is een kans om in Zandvoort um, een vorm van wielrennen weer op te pikken... op heel erg hoog niveau, met alle grote voordelen van dien. Je hebt een circuit, je hebt een prachtige permanence daar. Je hebt in Zandvoort voldoende restaurants, je hebt voldoende hotels... en ook in de wijde omgeving. Er zijn toeristische attracties van A tot en met Z. Het is geweldig. En je kunt uh, middels die fietswedstrijd... een enorm publiek weer wederom aan je binden... He, ik denk nog aan dat groot, die grote leeuw aan de gevel... in de, in de, in de Haltestraat of in de Kerkstraat, weet ik niet meer precies. En die zei, leuvenbrouw. als kind van twee jaar, drie jaar, ik, ik, ik weet het nu nog... en ik ben over de zestig. Nou, als deze kans, als de gemeente zich deze kans laat ontglippen... zijn ze niet erg verstandig bezig. Maar, wij zijn nog niet klaar. Er is natuurlijk... Uh, er zijn mogelijkheden in Zandvoort even nog noemen. Uh, dat de beveiliging op vrij eenvoudige wijze aangebracht kan worden. Er hoeven niet zo gek veel wegen afgezet te worden, want er, is, er zijn meerdere ingangen naar Zandvoort, twee ingangen naar Zandvoort. De andere kan een dagje gebruikt worden voor het uh, dagbezoek. En de rest maakt gebruik van de wegen van de wielerwedstrijd en wordt, uh, dan wordt de weg ongeveer tien minuten afgezet. Dus zo erg is dat niet. Ik wil je één vraag stellen. Heb jij een idee hoeveel toeristen naar Zandvoort komen nadat ze dit 4,5 uur op tv hebben gezien? Hoeveel denk je? Uit hoeveel landen? Als er uh, 1% van uh, het duizendste deel... Hè? <laughs> Dus dat, zo wordt er in marketing gedacht, hè. van de kijkers naar een dergelijk evenement, dan kun je dat heel eenvoudig uitrekenen. Men heeft, deze marketingcijfers zijn vrij uh, universeel en uh, uh, vrij gemakkelijk te herleiden. Ik denk dat er uit de wereld op een korte termijn zomaar 100.000 mensen de keus zullen maken om de omgeving te bezoeken... En op langere termijn veel meer natuurlijk. Je moet een nieuwe generatie aan gaan spreken. De oude generatie, zoals wij, niet. We geven het niet op, André, we gaan het over wielrennen hebben. Juist. Kristen Wild. Prachtig, hè? Wat? Kristen Wild. Wild. Wat heeft ze gedaan? Baanwielrennen. Oh. Goud ja. gewonnen. Ja. Ik ja. Met vier, die, vieren, ja. geloof ik, die medailles, toch? Ik heb dus ik heb het allemaal niet kunnen volgen. Ach, maar jongen, je kijkt niet naar dames wielrennen, je wel, toch? Uh, ik kijk naar spannende wedstrijden. Het zijn meestal niet de wedstrijden waar Kirsten Wild wint. Oh, André. <laughs> ja, sorry. Ik ben altijd rechtdoor, hoor. Ja, heb je wel nieuws oh, nog uit de wielerwereld? Of ik nog nieuws heb uit mm. de wielerwereld? Uh, nou, ik... Uh... Nee, ik heb eigenlijk geen nieuws uit de, <laughs> de wielerwereld. Alleen dat er nieuwe ploegen worden ingericht op dit moment. Ja. En ik weet van uh, Sunweb dat ze een aantal versterkingen hebben. En uh, dat het een... Uh, zolang ...zo altijd een topploeg gaat worden... ...en dan krijg je dus een top van zeg maar vier, vijf ploegen... ...die alles uitmaken. Ja. En uh, ja, het, het wereldcircuit is inmiddels zo ver gegroeid. He, de Ronde van Hainan is aan de gang. Heb je op WAF gekeken? Ik ja. krijg die Dat filmpjes, duur. hè? Ja. Ja. Dat is potverdorie prachtige koersmen... ...overal ja. zes rijen dik langs het parcours in China. De mensen zijn gek op wielrennen, joh. Ja. He, en, en een criterium in, uh, in, in Japan... Potverdorie, dus dan 200.000 mensen langs de kant van de weg. Allemaal met een vlaggetje. En ze vinden het geweldig. En maar, wereld... Wat doen we dan in de Dubai? Het uh... <tie> ook geweldig. Prachtige koers, weinig publiek. Precies. Maar er is wel heel veel kijkpubliek weer uh, via de media. En uh, de sport vindt plaats. En het enige wat men in Dubai wil... In Qatar is was het laten zien ...de gebouwen die ze uit het zand hebben weten te creëren... ...met de centjes die wij voor hun olie hebben betaald... Nou, dat is prima besteed toch? We gaan er straks en, voetballen in Qatar. Hè? Ik heb er gisteravond gevoetbald tegen, <laughs> tegen de, Onder de zeventien van Heerenveen. En? Nou, de, de, de, we hebben natuurlijk verloren, want onze jongens kunnen dat niet aan. Het enige was zo dat mijn zoon alle complimenten kreeg. Dat eigen, de enige is uit het team die zich zo bovenop klapt, net als de jongens van Heerenveen. Tot zijn en, papa dus. Ja, hartstikke goed. Even, te, hoort... even terug naar het wielrennen, André. Die Skyploeg wordt nu aan alle kanten uh, met vraagtekens begeleid. Wat denk ja. jij daarover? Nou, ze hebben een. Uh, wat ik weet, is dat ze een perfecte begeleiding hebben, dat ze ook een hele goede. Uh, medische en technische begeleiding hebben. Ook de inspanningsfysiologen hebben uitstekend hun werk gedaan en ze hebben weten te presteren de aantal, een aantal jaren door op alle details te gaan letten. Inmiddels zijn er meerdere ploegen die ook op alle details letten. Als ze een nieuw soort garen vinden wat beter is om de stoffen aan elkaar te naaien voor hun wielerkleding dat, dat een honderdste seconde winst oplevert dan doet men dat. Want het, er is geld zat. Ja. En uh, dat de jongens een, een, een, een, een versterkende middelen hebben gekregen, of in ieder geval een zodanig uitgebalanceerde voeding, en zodanige voedingssupplementen dat ze snel herstellen, prima. Maar iedereen zegt: van ja, hoe kunnen ze nou steeds winnen? Ja, ja. <coughs> die vraag zal altijd blijven. Dankjewel, en, André. Je hebt bijna het hele eerste uur volgepraat van de Wadertoren sport. Ja, nou, ik, ik kan nog een half uurtje doorgaan. Ja, maar dat is niet erg hoor, want anders had Henny het gedaan, toch? Ja, Henny is niet zo praterig vandaag. Nee, nee zeker niet. Ja, maar hoe, hoe definitief is het? Want ik, ik, ik dat, ik hoor het eigenlijk nu voor het eerst van die. van Asielrennen in Zandvoort. Hoe definitief is dat? En wie was dan die, die figuur die dat heeft geboycot of tegengehaald? Boven ja. hun hoofd, joh. Of... De gemeente is maar een onderdeel van het besluitvorming hoor. Ja. En de gemeente die wordt wel gevraagd dus voor een klein stukje budget uh, om, om hierin te starten. Maar daar kunnen ook sponsoren voor gevonden worden. Mm -hmm. Is het niet vooraf, dan is het wel achteraf. Maar, maar uh, want, uh, was dat aan de gemeenteraad, uh, leden uit de gemeenteraad? Of was, uh, want Je had het over een ambtenaartje. Maar... Ja, ik heb een e-mail gelezen van iemand die, die ja. op die afdeling leeft. Uh, Zullen we niet noemen. Nee, ik kan er iets, over, uh, iets meer over zeggen. Of gaan we eens muziek draaien? Ik vind muziek. Ik ben, hè? Nou, wat wellicht handig is, want uh, aan Charles merken we ook dat het niet helemaal duidelijk is. Nee. Kunnen jullie, uh, jij, uh, Hans en Henny, een kleine samenvatting geven? Doen we na van, de muziek. Ja, toch? Dan ja. doen we dat zo. Oké, na de muziek? Ja. Nou, nee. gelukkig, hij, hij, gelooft in mij. hij gelooft in mij. Nee, zij gelooft in mij. Nee, hij gelooft in mij. <laughs> en niet toch? Jij gelooft toch nee, in, het in is mij? Zij. <laughs> ja. Ze lachten slapen. Vroeger, gisterenavond. Mag toch mij? Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze er wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Was het? Was alles wat je voelde? Wat je voelde? Dat de bisschop van Mira Sinterklaas altijd nog uh, iemand heeft in een, die in hem gelooft. En ook in zijn zwarte Pieter, want uh, ja, zij gelooft in mij. Werd gezongen door de, niemand minder dan André Hazes natuurlijk. En dat ging dan over, uh, ja, over Sinterklaas. <laughs> en, en, en we hadden het net hier uh, buiten de uitzending om even over, over de zwarte Pieter. Uh, we werden ook nog gebeld hier in de studio uh, door iemand die de, de gemeente wilde spreken over de intocht van Sinterklaas. Nou, in plaats Charles, van wielrennen was dat. Hè? Charles, we hebben afgesproken dat we de discussie over Zwarte Piet niet gaan voeren nu. We hebben een veel uh, interessantere discussie denk ik. Als jij kunt een, een, een, een korte samenvatting geven van wat er nou eigenlijk speelt omtrent dat wielrennen. Ja. Ja. Um, Zandvoort, de fietsbadsplaats van Nederland. Dat was een doelstelling die wij hebben gemaakt in een werkgroep met diverse mensen om ons heen uit de Zandvoort en omgeving. Eh, omdat wij totaal gefascineerd waren door fantastische beelden... die wij eh, zelf eigenlijk creëerden natuurlijk. En, een, een EK in het begin jaren twintig... startte in bijvoorbeeld Amsterdam Olympisch Stadion... via Haarlem, Koppie Bloemendaal, Boulevard, circuit, zand, strand en Zandvoort. Ja. Eh, we zijn aan de slag gegaan. We hebben heel veel mensen gesproken. We hebben eigenlijk... wie, wie is we? Eh, dat zijn twee, drie mensen om ons heen. Henny Rukert met name en ik... Ja. Uh, we hebben gemeentemensen gesproken... maar ook mensen uit de commercie, circuit, uh, horeca. Uh, ook een paar potentiële sponsors... of in ieder geval mensen die er even vanaf weten. En uiteindelijk hebben we een plan neergelegd bij de gemeente... dat we denken dat het is haalbaar om... en dat noem ik even de kers en de taart. De kers zou zijn, zijn dan een EK in de begin jaren 20... om en nabij Zandvoort... in het traject wat ik net uh, vertelde. Ja. Maar... De tijd is eigenlijk een aantal jaren in de aanloop naar dat jaar toe... waarin we erg veel kunnen gaan organiseren in Zandvoort... op het gebied van BMX-wedstrijden uh, en kaas-slowbiken. Uh, alle soorten events die ook Red Bull met name sponsort. Um, wat ik zei, BMX, duin, strand, alle soorten, soorten aspecten. Uh, Dernies. Dernies voor de jeugd, voor de ouderen. Wat je zegt, Hans, is eigenlijk van... Uh, die kerst was het EK, maar daar naartoe werkend kunnen we ieder jaar ook al allerlei dingen organiseren voor en door Zandvoort. Juist. Dat was de bedoeling. Dat, dat was de bedoeling. Maar het is onverbrekelijk verbonden, die kerst en ja, die tijd. Tuurlijk. Ja, De reactie van de gemeente Zandvoort uh, was eigenlijk wat op basis van wat daar nu ligt dat uh, de gemeente niet als eerste wil gaan lopen. Ze hebben wel voorstellen gedaan. Maar ze hebben ook eh, aangegeven dat eh, criteria als het DNA van Zandvoort... dat dat niet echt matcht met wat wij, wat wij willen. Eh, het voorstel van ons mist ook een beetje... Eh, ja, laat ik zeggen, wat is nou de link met Zandvoort? Het, het zou best logischer zijn, zegt men... dat het event ook in Limburg en Utrecht gehouden kan worden. Maar wij hebben gezegd van ja, wij gaan niet zeggen van... Zandvoort wordt de fietsstad van Nederland... want dat is gewoon Zuid-Limburg. Daar kom je niet aan, maar het kan wel de fiets padplaats van Nederland. Dus um, daar liggen lokaal wel heel veel mogelijkheden. Uh, de gemeente heeft ook gezegd van ja, ga nou eerst eens kijken naar meer financiële onderbouwing. Uh, ondersteuning. Uh, maar het blijft zeggen dat zij niet als eerste willen gaan lopen. Dus, nou is het probleem wat wij nu hebben is dat uh, wij eigenlijk wel de indruk hebben dat die taart, dat ziet de gemeente niet echt zitten. Oh sorry, de de kerst. De, de kerst kers ziet men niet echt. Het EK. Zitten. Precies. Het EK ziet men niet echt zitten. Dat lees je gewoon wel tussen de regels door. Nou is het ook lastig dat wij zonder hulp van de gemeente ook niet een 5000 euro basisbudget hebben gevraagd om het verder uit te zoeken. We krijgen ook niet de handen op elkaar voor een haalbaarheidsonderzoek wat moet plaatsvinden om te kijken naar de economische, eh, financiële, veiligheids-etc. aspecten. Die uh, onderzocht moeten gaan worden in dat uh, haalbaarheidsonderzoek. Dat gaan wij natuurlijk niet betalen. Ik bedoel, er is geen geld. Uh, dus op die kers is er al een, wat je duidelijk leest, een negatief antwoord. Um, vooralsnog. Ja. Wat die uh, tijd betreft, ja, is natuurlijk makkelijk. Dat zou ik ook zeggen dat de gemeente. Ja, Hans of Henny, uh, organiseer af en toe een BMX. of organiseer af en toe een strandloop. Maar juist voor ons was die kaars en die uh, taart aan elkaar verbonden. Ik bedoel, ja. Wij hebben weinig zin om energie te stoppen in, uh, in, in, de, in de taart. als de kers niet wordt uh, bereikt. En de kers, en spijt me te zeggen, daarvan heb ik de indruk dat die niet wordt bereikt in Zandvoort. Ook al omdat er wordt gezegd, dan herhaal ik een beetje, dat dat niet echt past in het DNA van Zandvoort. Ja, het, het, het, het ingewikkelde is natuurlijk. Ik, ik bedoel, ik begrijp hieruit nu ik het zo hoor. En we hebben natuurlijk André net ook gehoord over wat het zou kunnen opleveren. En dat is dan ook financieel, maar ook qua aandacht in de wereld, zeg maar. Maar wat Zandvoort tot nu toe heeft gezegd... is dat ze gewoon even nog niet de kar willen trekken, tot nu toe. Als je nou een potentieel hebt van 100.000 toeristen binnen een jaar... weet je hoeveel geld dat is voor een gemeente? Dat is enorm, maar zij zeggen van... Ze wijzen het niet helemaal af, begrijp ik dus. Nee, maar laat ik het, laat ik het laatste punt, Ron. Uh, ze zeggen eigenlijk van we willen niet als eerste. Dat, dat blijft niet vooralsnog als eerste. Nee, überhaupt niet als eerste. En er wordt eigenlijk gezegd van ga eens flink aan de slag. Uh, ook zet uh, een, een, een grote, grote organisatie op om te kijken naar alle aspecten die erbij horen. Met andere woorden, het wordt eigenlijk gezegd van jongens, doe onder andere dat... Uh, semi-haalbaarheidsonderzoek... en ga veel dieper, et cetera... Uh, naar de mogelijkheden van sponsoring, et cetera. Nou, dat is een mega klus, terwijl je er geen rode rotcent voor betaald krijgt... en enorm veel energie erin moet steken. En dat lukt dus niet technisch. Daar hebben we gewoon de mensen niet voor... en het geldt niet voor. En ten tweede, maar dat is een gevoel wat ik heb... is dat ik denk dat het van zo langs als leven... toch niet gerealiseerd wordt. Maar dat is een gevoel wat ik heb op basis van... De, van de reactie van de, van de gemeente... Wat wij nu doen uh, is dat wij uh, in een, op een hele neutrale manier het, uh, het uh, voorstel van ons en de reactie van de gemeente voorleggen aan de ongeveer 12, 13 mensen die wij hebben geraadpleegd in Zandvoort zonder conclusies van ons en dan uh, kijken wat de reactie is en waar, kijken waar een volgende stap mogelijk zou kunnen zijn. Ja, begrijpelijk. Is de, de wielerbond hier ooit bij betrokken? De heer is daarbij betrokken. Maar ik moet ook zeggen dat uh, die niet uh, enthousiast uh, hebben meegedraaid... in de planning en de organisatie en in het meepraten. Wat zit erachter, denk je? Uh, ik denk capaciteitsproblemen bij de KNBU. Ja, het was ook een, een vakantieperiode, moeten we ook bijzeggen. Maar er waren ja. mensen niet aanspreekbaar en bereikbaar. Ja. Het is nu oktober, dus dit speelde allemaal in de grote vakantie. Ja, precies. Dat is maar, dus handig. Uh, dan, wat ik zeg, het eerste punt was daadwerkelijk de capaciteit van mensen om uh, full blow een support te geven. In dit geval aan het rapport. Hmm. Annie, muziek. <laughs> wat heb je staan, uh, Charles? Nou, ik ga maar zomaar weer even promoten. Sven Davis met zijn bandje. Thank you En Davis, een kleine medley. Uh, het, nummer, het nummer van Douwe Bob. En daarna uh, Siled Seal Delivered van Stevie Wonder. We gaan weer naar Henny. Jouw zoon kan wel en naar zijn uh, show. Oh, dank je. Ja, ja. mooi. Ja. Doe hem de groeten. Ja, zal ik doen. Wat had jij, Ron? Nou ja, uh, Hennie, ik heb niet zoveel. Hoe bedoel je? <laughs> nee, ik wil graag uh, nog even verder hierover. Want jullie ja, maar we gaan eerst even over voetbal oh, praten. Oh, we, we gaan, gaan over een voetbal programma praten. waarin ook andere sporten aan, de, aan bod komen. Nou, wat dacht je van Pelle Clement? Hé, hey, dat nee. bedoel ik. Was dat leuk en, en of was dacht, dat niet leuk? Wat ja. dacht jij daarvan, uh, Martijn Prinsen? Voetbalinhaarlem.nl ik, uh, ik was blij verrast. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij uh, dat gelijk op jouw site gezet? Eh... Uh, Nee, er staat wel voor volgende week een interview met Pelle op, op het programma. Leuk, leuk, leuk, leuk. Nou ja, dat is ja, natuurlijk ja. fantastisch. De, de familie Clement, we kennen ze allemaal als. Althans, de HFC'ers. Ja. Vader voetbalt nog steeds. zoon ole, de, de, de oudste. Heeft er de voetbal, ja. de papa. <laughs> en Vin, uh, natuurlijk heeft er gevoetbald. En alleen de jongste, Kai, heeft wel gevoetbald, denk ik. Maar ik weet niet. Die is nu uh, alleen maar aan het uh, kitesurven. Kai-surven: Kite. <laughs> Maar, uh, nee, geweldig. Uh, leuk debuut natuurlijk voor die jongen. En eindelijk zou ik willen zeggen, want het, uh, het heeft wel even geduurd. Maar 2,5 keer scoren. Ja, supermooi. In de eerste. Supermooi. Martijn, nou jij. Vertel, wat vond je ervan? Uh, ik was uh, vooral uh, verbaasd over Noorie uh, over weer. Ja, uh, maar uh, dat is uh, niet normaal, hè? Wat, die jongen die heeft, die, ja, die heeft... Uitzonderlijk talent. Uitzonderlijk. Die heeft een computer in zijn schoenen... waarmee hij basis kan geven en stil kan laten leggen... Op het moment dat hij dat wil. Nou, weet je met wie ik hem wel uh, wil vergelijken? Ja? Met uh, Raymond Keunemans. Nou, <laughs> ja. nou ja, inderdaad. De ja. Hij heeft ook allemaal van die, van die trekstoten en, en, en steekpazen. Ja. Nou, echt, wat, wat een enorm talent. Ja. Dit is een, en dat staat dan gewoon in een jeugdteam. Ja, het is bijzonder. bijzonder. En dan uh, wordt er gezegd van, ja, we gaan hem wel verhuren volgend jaar. Dat is toch idioot? Uh, ja, dat, uh, dat, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Uh, goed, uh, ik snap ook wel, dat talenten in Nederland die worden vaak heel jong gebracht. Uh, laten we nou uh, wel voorzichtig met hem doen. Goed, aan de andere kant, als hij er klaar voor is, dan is hij er klaar voor. Zo simpel is het ook. Nee, ik, uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik denk dat hij de komende tijd wel meer minuten in, uh, in één gaat maken. Peter Bos begrijpt de roep om de talenten, staat er op de voorpagina van Telesport. Ja. Maar, Celta de Vigo of Kozakkerboys is gewoon wat anders. De keuze is reuze. Mooie tekst. Ja, dat is helemaal waar. Moet je kijken, ik geloof dat hij nu uh, zeven spelers uh, voor het middenveld heeft. Die ja. allemaal het niveau aan kunnen. Ja, het zijn er acht. Ja. Maar ja, even dat is toch ook zo? Uh, het verschil tussen een Celta de Bigo of Kozakkenboys, jongens. Ja. Dat zien wij met het, uh, het eerste van de RC toch ook. Uh, voortdurend nu ze in die tweede divisie spelen. Tegen soms ploegen die niet er echt uh, inrammen, waarbij jongens dan. Net niet even die... Uh... Nou, Ajax heeft inderdaad acht middenvelders die vergelijkbaar zijn. Dat durf ik rustig te zeggen. Lasse Schöne, uh, Karel Ettingen, die ook debuteerde, 18 jaar. Moet je nagaan. Uh, Frenkie de Jong, ook gedebuteerd. Ja. Dan hebben we Davy Klaassen. We hebben uh, Richard Lee de Bazour. We hebben Jairo Riedewald. We hebben uh, Goudelje. Nemanja Goudelje en uh, Hakim Ziyech. Om er maar even een paar te noemen. En dan heb ik die, uh, die meneer waar we het over hebben. Abdel Hak Die hebben we nog niet eens erbij staan. Dus er zijn er mag, negen. Mag ik, mag ik vragen. Wat is er op tegen om hem een jaar te verhuren? Ik bedoel. Als, als er nou een keuze is. Dat hij één of twee jaar nog in de tweede rond loopt. En amper aan Spelen toekomt. Met het alternatief dat je hem bijvoorbeeld bij FC Groningen neerzet. Of bij, uh, bij Heerenveen. In de verhuur. Echte minuten laat maken Precies. bedoel je. Nou, en dat, onderspanning. Dat, uh, ja dat is juist. Ja, nou, ik ben het eigenlijk wel met je eens, Hans. Goed zo. Blij dat je er bent. En jij, Martijn? Uh, nou goed. Ik kijk dan als, als, als voorbeeld naar, naar Daily Blind. Ja. Uh, dat, die werd natuurlijk op een gegeven moment ook uh, verketterd bij, uh, bij Ajax. Maar mm. toen hij eenmaal bij, bij Groningen in de basis stond, uh, werd hij daar een publiekslieveling. Ja. ja, er zijn genoeg voorbeelden waar dat waar absoluut een, een meerwaarde geweest is. Ja, is Wat is het dat nieuws van het voetbal uit Haarlem en omstreken? Yep. We hebben een, komend, uh, een spannend, uh, spannend weekend voor de Boeg. Uh, de, de eerste periodes gaan uh, beslist worden. Um, zondag onder andere uh, het nog ongeslagen Allianz. heeft, uh, heeft uh, um, sowieso genoeg aan een, aan een punt uh, tegen de of Vogelenzang. Maar ik denk zelfs dat als er, een, uh, als er verrassend toch een nederlaag geleden wordt... dat zal het nog zijn, want het doel is gewoon een stuk beter. Ja. Um, ja goed, wat hebben we nog meer van nieuws? Uh, ja, afgelopen woensdag hebben we natuurlijk allemaal naar de AFC... Uh, uh, zit kijken. Ja. Zonder die liggen eruit. Daar uh, ik, nou ik niet blij morgen, van, hè? hoor. Nee, dat begrijp ik. Morgen, uh, Mikey van der Wan, die weer terugkomt. Ja, die is geblesseerd. Ja, Was, hij verliet dus. trekken benen in het, uh, het veld uh, afgelopen woensdag. Ja, dat zeg je, sorry? Hij verliet uh, trekken in het veld. Uh, ja, hij, uh, hij heeft het ja. Maar speelt hij niet morgen? Dat nou, weten Dat is we nog, nog niet, niet zeker. Dat is een groot vraagteken. Oké, okay. ja. ja. Ik heb trouwens uh, tegen hem gezegd gisteren, of eigenlijk een mail gestuurd: dat als je meedoet en durft te scoren, dan onterf ik je. <lacht> en sindsdien heb ik niks meer van hem gehoord. We hebben op voetbalenhaarlem.nl anderhalf week geleden met, met Mike een interview gehad. Ja, dat heb ik en, gezien. Uh, daarin, daarin gaf hij ook aan dat, dat hij al regelmatig wat opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg, ja. maar dat het wel met de knipoog en met een lach gaat. Nou, dat weet ik niet. Ja. Van mij niet. <laughs> nou ja, dan kun je je afvragen hoe echt trekke benen van het veld ging. <laughs> ja, hij ja wil niet zijn allemaal, on allemaal <laughs> mentale spelletjes. Hij wil niet onterfd worden. Nee, dat hey, maar dat wordt wel iets, hè? Morgenmiddag drie uur aan de uit slaan. Katwijk ja. brengt meestal zo'n twee, duizend mensen mee. Dus het is. Uh, ja. Ik weet niet of ons clubhuis het aan kan. De keuken. Het wordt een, een hopelijk mooie middag. Ik, ik moet je zeggen, ze gaan de keuken verbouwen bij ons. Dat wilden ze de afgelopen week beginnen. Maar dat hebben ze toch maar uitgesteld. In verband met die grote drukte morgen. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Dat is mooi, man. Hey, jij hebt een beetje pech gehad met je schoten, hè? Um, tegen C. Uh, Burger. Ja. Te ja. Maar die waren gewoon normaal te groot. Ja. Dat, uh, dat, was, uh, dat was geen doen. Vanaf minuut 1 uh, liep schoten liep achter een feit aan. En dat het uiteindelijk 4-0 uh, uh, werd. Dat was nog meer te danken aan de keeper van Schoten. Want we zomaar ook gewoon de dubbele cijfers kunnen, kunnen eindigen. Nee, Zeeburgiaf uh, is gewoon echt een goede ploeg. En ik had het zo een keertje eerder gezien. In die eerste klassen. Ja, um, ja de, wat ik zeg. Fysiek, uh, technisch. Er zitten gewoon echt hele goede voetballers in. En Schoten was daar gewoon niet echt op gewassen. Nieuwe Stekelenburg? Nou, Sorry? De nieuwe Stekelenburg? Kan zomaar. maar. Ah, nee, hè? dat niet. <laughs> uh, maar nou ja, die, die, die keeper die uh, verschoten... Die, uh, ja, die, die heeft echt in, um, voor, een, voor een, uh, een paslaag geboet. Gisteravond was de KNVB bij uh, HFC. Die kwamen kijken of we wel aan de licentie-eisen voldoen. <laughs> oh. Er zijn 43 punten. Uh, HFC voldoet aan 40. En die drie... Die willen ze absoluut niet. En dat zal ook niet veranderen na het gesprek van gisteravond. Welke zijn dat? Ja, wat denk je? Geen betaalde spelers. Absoluut niet. We zijn een amateurclub. Ja. ja, ja. <laughs> dat is dus het, het allerbelangrijkste. En dat ja, als ze ik door. alweer zie, weet je niet, Op ja. dit moment, uh, um, GVV FC Lunde, die, uh, die gaan hun eerste elftal uh, uh, lostrekken van de club. Ja, dat is misschien een idee. En uh, ja. ik zag ook dat IJsselmeervogels heeft op dit moment al dertien uh, spelers op contract aangeboden voor volgend jaar. Aha. Uh -huh. Dat zijn toch hele andere, hele andere uh, uh, praktijken dan wat er bij HFC gaan is. Ja. Nou, ik, er is op uh, 4 november een uh, ledenvergadering en het zou best eens kunnen dat dit één van ja, de wordt het. punten wordt... om te zeggen van het eerste lostrekken van uh, de rest van de club. Het ja. zou kunnen. Het begin van een discussie zou het zijn. Ja. Ja. Volgende week die, vrijdag is dat... Uh... Gevoerd, die eerder gevoerd had moeten worden. Maar ja, er zijn ook voorbeelden bij andere sporten, Kinheim bijvoorbeeld, waar dat inmiddels alweer teruggedraaid is bij het honkbal, omdat dat uh, eigenlijk niet op te brengen was. Maar goed, dit terzijde. Nou ja. Dat is ook uh, de, een, van de, een van de redenen waarom BKI natuurlijk vorig jaar waar de stekker uitgetrokken is, ja. daar is het ook uh, uh, losgegaan en daar is gewoon een financiële uh, malaise daardoor ontstaan. Ja. Ja. Weet je wat uh, Valentijn Driesen vanmorgen in de Telegraaf schreef over de KNVB? Verdeel. Firma, bord voor je kop. Ja. Nou ja, goed. Ja. Eens? Er speelt natuurlijk ook hè, de, de, de hele jeugdherindeling. Uh, uh, momenteel, wat ze willen met 2 uh, tegen 2 en 4 tegen 4. en wat dat is doe, het allemaal? Ik, doe, ik ben tien jaar trainer bij AFC. Ja. Dat doen we al tien jaar. Ja. Dat is een gezeur. En ja, ja, dat er gewoon is... nog vakantie naar Griekenland, Er worden een hoop borden stuk gesmeten. Hey, Martijn, wat mij opgevallen is. er was van de week een verhaal in het Algemeen Dagblad dat een nieuw onderzoek is gedaan naar het koppen bij het voetbal. Ja. En ik dacht, dat wordt net zo'n grote uh, uh, rage... om over te praten, schrijven en, en, enzovoort, als bij de, de korrels. Maar dat is verder helemaal doodgebloed. Niemand praat daar meer over. Maar het is toch idioot dat als je je hersens kunt beschadigen met koppen... dat je het koppen toestaat? Ja, maar ik... Sorry. ook al iets. ja. Wat zegt je, andere? Hey, dat is het ook wel iets wat al heel lang bekend is. Ik bedoel, zelf in, uh, in mijn uh, privésfeer heb ik uh, twee oude uh, betaald voetballers. Ja. En allebei hebben die uh, uh, problemen wat dat betreft. Kijk, vroeger waren die ballen natuurlijk nog een stuk zwaarder dan nu, hè? Ja, en met vetens. Uh, uh, ja, precies. Maar de, de ballen nu die zijn uh, maximaal 550 gram. En uh, bij, bij droog weer, moet ik erbij zeggen. Uh, maar ja, tuurlijk is het niet goed. Ik bedoel, als jij iedere keer als, als centrale verdediger. Uh, als jij per wedstrijd 20 ballen moet, uh, moet koppen. Ja, dat is niet goed. Ja, maar ik hoorde een wetenschapper op de radio van de week hierover... en die ja. zei uh, dat dat reuze meevalt... omdat de hoeveelheid die wij als amateurs zouden koppen... hoe vaak dat is in de week, is ja. te verwaarlozen. Dus dat is helemaal niet zo. Ja, ja. ja als profvoetballer kun je je dat heel goed voorstellen. een Ruud Geels, hè, die, die ik weet niet hoe vaak uh, zijn hoofd tegen die bal planten... dat is een ander verhaal, maar... In de amateurs, uh, uh, hoe vaak ja, krijg maar, je een kopkans? Maar, Rom, luister. Als je, het nou, als je het nou zou afschaffen, hè, dan ben je ook van die uh, rode kaarten af... voor het uitdelen van uh, ellebogen. <laughs> ja, laten we reëel zijn. Koppen ja. en hens. Dat, dat mag niet meer. Klaar, dat laten we weg. Ja, maar dat is hetzelfde als dat Marco Verbaster roept... we moeten de buitenspelval uh, afschaffen. En nou, de koppen dat afschaffen, we... dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Het is een van de... Dit, dit, dit is een van de lichaamsdelen die je nog mag gebruiken erbij, bij dat voetbal. Want voor de rest mag je al bijna niks. Het zijn die twee voeten, je benen, zeg maar. That's it. Kunnen we het toch nou, bijhouden? Ja, dat... ja. ja. Nou ja, goed. André, je hoort het. Gaan we even naar een mooi stukje muziek? Want ik kijk op de klokje. We gaan ook alweer aardig aan de klok van 11 uur. Gaan even. Martijn, waar ga je naartoe zondag? Uh, wij zijn bij uh, André Ansvolenzang en we zijn bij Edo Tegdem... En in totaal gaan we 12 bits bezoeken die ik in. En ben je morgen weer bij Katwijk? Uh, ik zelf niet, maar wel iemand van ons. Drie uur. Precies. Okie dokie. Dankjewel. Dag. Nou ja, dit nummer hoorde ik deze week op de radio, op de nationale radio. Is zo mooi. Joni Mitchell, dan... Uh, answer me, my love. Just say that we can start anew. In my sorrow, now I turn to you. Please answer me. Here. But if you still think about me Please listen to my prayer Het betreft een kippenvelnummer, Joni Mitchell. Zij heeft ook dat nummer Both en Now wel prachtig gezongen. Dit was uh, Answer Me, My Love. een nummer, Charles. Uh, Dankjewel, Ja, Nou ja, ik zal Joni bedanken voor je. Ja. Inmiddels <laughs> is uh, Jos de Jong binnengekomen. Ben je helemaal weer opgeknapt, Jos? Want je had een rare ervaring deze week, hè? Ja, ik, uh, ik moet een beetje rustig aan doen. Ik heb een beetje, een beetje stress gehad de afgelopen jaren. En dat uh, heeft zich nu geopenbaard. En, ik ben even weggevallen. En, Jos is uh, de man achter het, uh, het scheidsrechtersproject bij de Koninklijke HC, Trouwens, Hans Wolf is ook scheidsrechter. Ja. Brengt mij bij het feit dat ik gisteravond naar uh, Paul heb gekeken. Ik geloof dat het Paul was, ja. En genoten heb van onze beste scheidsrechter die er is, Björn Kuipers. Ja. Wat is dat een leuke man, zeg. ja. Ik vind, het een, ik vind het een prima keer. Ik weet niet wat er gisteren allemaal is gebeurd. Ik heb uh, door omstandigheden... Ja, ja, de ja, afgelopen nou, dagen helemaal niet iets over zeggen? Ik, ik, ik geef het liever even aan Hans door. Nou ja, het is, het, het is inderdaad... een hele uh, vriendelijke man... Uh, die, die op een... hapklare brokken dingen kan vertellen. En ook heel nuchter. Dat je ook zegt... jongens, het gaat erom... of ik iets constateer ja of nee. En als ik iets niet constateer, dan houdt het op. Dan kun je zeuren wat je wil, maar dan... Ik heb het niet geconstateerd. Dat kun je praten over ellebogen of shirtje trekken. En zeker als het, laat ik zeggen, niet in die vierkante twee, vierkante meter plaatsvindt waar de bal is. Ja, dan wordt het lastig. Ja, en, en hij heeft ook die balans, vind ik. Maar Jos, jij bent er meer ervaren in dan ik. De balans van, uh, uh, laat ik zeggen, uh, arrogantie. Die moet je een beetje hebben. Of afstand. Je moet niet een vriendje worden van de uh, scheizerten met de spelers. Maar toch ook weer een brugfunctie dat je kunt luisteren naar, naar spelers van wat zit wat jouw noodwijs. En er zijn best schrijvers. Ik vond Leo Hoyne daar vroeger een voorbeeld van de arrogantie ten top. Ik bedoel, dat, dat kweekt ook weer de nodige problemen. Ja. Maar Hij kwam verbaal ook heel goed, uh, goed uit uh, die uitzending. Ik denk dat heel Nederland van hem houdt. Jos, hoe is die, Ik, die, uh, uh, die, die, die, die opleiding cursus, die hele handel bij HFC, hoe is dat ontstaan? Ik denk eigenlijk dat het heel, heel spontaan is ontstaan. Ik, uh, ik heb je al eens eerder, eerder verteld dat ik, uh, ik, uh, ik heb zelf een paar jaar uh, gevoetbald Daar heb ik jarenlang uh, niets meer aan gedaan. Uh, toen kreeg ik kinderen en uh, toen mijn zoon vijf jaar werd, toen, uh, toen wilde hij gaan voetballen. Ik wist eigenlijk heel weinig meer van, uh, van voetbal af. Ik had het jaren niet meer gedaan. Maar goed, hij nou, wilde voetballen en ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ik werd toen coach, trainer, begeleider en weet ik nog wat van, uh, van de jeugd geweest. En op een gegeven moment zag ik toch... Uh, ja, uh, ...ouders daar een beetje wild ...staan fluiten op het veld. en uh, uh, Sommige scheidsrechters... ...waarvan ik dacht van... ...hebben die nou eigenlijk wel in de gaten hoe het spel in elkaar zit? Er zou eigenlijk iets meer aan gedaan moeten worden. Mijn zoon uh, werd op een gegeven moment... Uh, ...bereikte de leeftijd dat hij helemaal geen zin meer had om te voetballen... ...wilde andere dingen gaan doen... ...maar ik vond het spel eigenlijk steeds leuker worden... ...en ik ben bij AFC gebleven. En uh, ik ben toen zelf... Uh, ...heb ik de cursus bij de KNVB gevolgd... ...als uh, scheidsrechter. En ik werd toen op een gegeven moment... Dacht ik, er moet, er moet gewoon meer uitstraling. Een, uit, een scheidsrechter moet meer uitstraling, uitstraling krijgen op het veld. Uh, dat hij meer gerespecteerd wordt. Dat mensen ook zien wat, uh, wat de scheidsrechter allemaal meemaakt. Maar, uh, en dat er niet allerlei fouten of rare beslissingen worden genomen waar mensen eigenlijk helemaal niet van weten wat er nou eigenlijk gebeurt. Uh, ik ben toen uh, begonnen met uh, een cirkelgesprek waar iedereen zich nog steeds rot omlacht op uh, diverse clubs. Ik heb wel eens eerder gezegd dat ik de tijd de dominee van de regio werd genoemd. Ik riep iedereen in de cirkel. De coaches, begeleiders, spelers en iedereen die met de teams te maken had. De assistenten weet ik veel. En ik vertelde exact van wat ik wilde dat ze, dat ze zouden doen. Waar ze zich aan, aan hielden. Wat, wat mijn spelregels ook waren. Wanneer ik zou fluiten, hoe ik zou fluiten enzovoorts Duidelijke instructie. En niet zo van, als je bij toen de tijd bij een hele hoop scheidsrechten zag. Van die, ze haalden even de aanvoerders bij elkaar. En zeiden van jongens, we gaan ons gedragen. Hè? En dan schreeuwde die... Uh, ja, voer ze erachter even. Jongens, uh, rustig aan, En uh, dan was het gedaan. Nee, ik denk, weet je wat, iedereen erbij betrekken. Dus ze wisten precies waar ze dat, uh, wat ze aan mij hadden. Ja, en als je dan op een gegeven moment meteen gaat fluiten, zoals je hebt, uh, hebt gezegd dat je gaat fluiten, dan dwing je toch een bepaald respect af. En uh, ik kreeg daarbij, zoals ik al zei, dominee in de regio. Maar ik kreeg ook veel uh, respons van de AFC zelf, die, die steeds meer daarvan. -wat, wat doet hij daar nou eigenlijk? Ik werd af en toe ook stevig uitgelachen. Maar dat maakt me allemaal niet, allemaal niet uit. En toen dacht ik op een gegeven moment... ik heb toen met Koen van de Heuvel gesproken. En uh, met hem uh, had min me of meer afgesproken... dat we toch meer scheidsrechten zouden moeten gaan krijgen. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Um, uiteindelijk is het, uh, is het, uh, is het gegroeid dat, uh, dat allereerste jaar C's... een verplichte cursus nu volgen op het veld. Of een uh, verplichte scheidsrechters voor cursus volgen... Die duurt één avond en uh, daarna worden ze losgelaten op het veld, worden door ons begeleid. Wij gaan kijken hoe al die gasten die net die cursus hebben gevolgd zich gedragen op het veld als scheidsrechter. Wat hun problemen zijn. Ja. Uh, we volgen dat zeer intensief en uh, maken daaruit vaak een selectie van, nou dat zouden wel eens hele goede scheidsrechters kunnen zijn. Maar, maar in principe je... moet iedereen gewoon één keer fluiten of ze het leuk vinden of niet. Het moet gewoon gebeuren. En... Dat verhaal dat je nu vertelt, dat moet je even opschrijven, want ik heb nieuws voor je. Vertel. Het Al Algemeen Dagblad had van de week een hele bijlage over de vrijwilligen van het jaar. En jullie zijn opgegeven. Maar er moet nog een achtergrondverhaal bij. Dat meen je niet. Ja, serieus. Echt waar? Ja. Godverdikkelijk. Pardon. Nee, niet opzettelijk. <laughs> dat was nog helemaal niet. Ja, pas op. <laughs> ga We gaan zo weer verder. Wat, We zitten zit aan leuk, de zeg. tijd volgens mij. Charlotte toch? Zeker weten, ja. Goed zo. ja we... uh, nou, dan gooi ik altijd de uh, header van de carpenters erin... want dat vind ik een mooie het je Voor het eerste uur van de Sport. Tot straks allemaal. Het NOS is...